Let us burn again.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 In Australië is de Nederlandse oorlogsheld Gus Winkel op 100-jarige leeftijd overleden. Hij was in de Tweede Wereldoorlog luitenant Vlieger bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Winkel werd vooral beroemd door een helde daad tijdens een Japanse luchtaanval op een vliegveld in West-Australië. Hij schoot vanaf de grond met een machinegeweer een Japans gevechtsvliegtuig uit de lucht. In Australië wordt Winkel vereerd voor zijn helde daden, daar staat ook een standbeeld van hem.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 Oh, <laughs> There was a time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 Take me evenin', let me see if the great dawn is breaking. I don't care if I don't awake wake up, Just my gal. Even though I.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 let me have a pang at you chora papa naked do the fly at the my papa just friends love us no more just friends but not like before To think of we've been, and not to kiss again, seems like pretendion. it isn't the ending. Two friends drifting apart, two friends, just one broken heart. We love, we love, we cry, then suddenly love that the story has, and we're just friends. Ja, yeah. Just Friends, dat was... Uh... Puur Nederlands talent, Colette Wittenhagen, die eh, regelmatig gedraaid wordt terecht in dit programma. En zich op deze plaat begeleid weet door alleen maar Nederlandse artiesten. Rienes Groeneveld, Frisca T., Kloes van Mechelen, Hans Kwagenaar, Ben Schreuder, Wiro Maieuw de Bas, Saskia Larro. Colette Wittenhagen heeft een. Eh,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 Brown, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump,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 Mm hmm.